uur. Wat om met het NWS-journaal. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol... is vanochtend achter gesloten deuren de zaak tegen Ridouan Taghi hervat. Na de moord op advocaat Dirk Wiersum... wordt de rechtbank beveiligd door tientallen zwaar bewapende marissoucees. In de zaak staan 16 verdachten terecht... voor vijf liquidaties en vier pogingen. Hoofdverdachte Ridouan Taghi is nog altijd voortvluchtig. Tijdens de voorbereidende zitting van vandaag wordt besproken of Nabil B. nog verder wil als kroongetuige... en wie hem na de moord op Wiersum gaat verdedigen. Een half uur geleden is er een speciaal telefoonnummer... van Garantiefonds SGR geopend... voor mensen die een vakantie hebben geboekt... bij het failliete Thomas Cook of bij Nekkerman. Reizigers kunnen onder meer bellen... als ze in het buitenland problemen hebben met hun hotel. Bijvoorbeeld dat ze niet mogen vertrekken zonder betaling. MBO-studenten moeten evenveel stagevergoeding krijgen... als hbo'ers en universitaire studenten, vinden PvdA en D66. Volgens die partijen zijn verschillen van een paar honderd euro per maand... nu geen uitzondering. In een ingezonden stuk in het HD schrijven twee kamerleden van D66 en PvdA... dat dit moet veranderen. Ze vinden dat mbo'ers die net zo hard werken... en net zoveel uren maken als alle andere stagiairs... een gelijke behandeling verdienen. De TU Eindhoven moet bij het College voor de Rechten van de Mens... uitleg geven over het boycotten van mannen. De universiteit neemt voor bepaalde functies alleen nog maar vrouwen aan. Een antidiscriminatiebureau wil weten of dat mag. Volgens de Telegraaf zijn er tientallen klachten binnengekomen... bij antidiscriminatie over de TU Eindhoven.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 de burgemeester zijn huis wil bouwen. Er is een ontwerp dat hier aan aangeeft dat er een, een woning gebouwd zou worden. Oorspronkelijk was het plan om hier helemaal langs deze weg allemaal huizen te bouwen. En Dat is ook goed gekeurd. Dan zie je ze nu al, daar die stenen en die land aan het Het is uitermate rustig.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 Oh, is dat, uh... Ja nee, want er is gisteren een artikel verschenen in de krant waar uh, ik erg gegriefd door ben, omdat uh, er hele nare dingen worden gezegd waar ik voorkomen buiten schaam, dat vind ik een hele pijnlijke zaak. Maar ik, ik heb niks, ook ik al niks, niks gekocht. Ik heb niet Oh, nou, dat heeft het aanslag afgestaan. En het is zo dat mevrouw daar in een vreselijk nare toestand teruggekomen is voorzichtig dat begin. Maar ik dacht dat uh, dat een heel ander verhaal was dan het eerste verhaal. U kunt het rustig uh, natuurlijk. Het nou ja. eerste verhaal heb ik helemaal geen moeite mee. Dat is. Nee, goed. maar omdat u zelf ja, ik raakte nu zelf in betrokken hier, dat is mijn moeilijkheid. Ja, maar u krijgt dus inderdaad zo'n kegelfinpark achter de. Ja, toe. nou ja, goed. Uh, maar dat wou ik nou juist omdat men daar zo uh, over bezig is, want er is een natuurgroep. Er is daar niks van toch? Oh, nou ja, daar was ik wat voorzichtig. In begin. Uh, die natuur, er is een, een natuurgroep en uh, die hebben dat hele terrein georganiseerd. En die zeggen: dat is een prachtig uh, terrein.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 ja oh, Nou ja goed, maar ik neem aan dat hij dit gedeelte eronder onder uithoudt. Eh, in, in, in die bouwstok is één kavel voor mij gereserveerd tot de gemeente ik nog niet eens gekocht heb. Maar dat hebben ze gedaan voor, voor de nieuwe burgemeester, omdat men geen ambtshoring had. Eh, nou ja, het wordt geen nieuwe ambtshoring, maar voor de nieuwe burgemeester. moest er ergens huisvesting zijn. En, eh, maar wat dat wordt, u, wat toe, wordt u dan kwalijk genomen? U wordt me verweten dat ik daar een kavel wil hebben en dat ik uh, niet meewerk en doorstroming en, en van iemand allemaal. En dat ik maar moet blijven zitten waar ik zit. Ja, uh, en dat, dat, dat heeft me erg gegriefd. Omdat ik vind dat deze jongelui uh, daar zich niet uh, op moet uitspreken als ze niet eerst behoorlijk gecorrigeerd hebben. Dat heeft een, een, een vrij naar artikel. In de persoonlijke sfeer, maar mevrouw is het ja, persoonlijk aangeroepen, dus dat uh, is een hele nare situatie. Wordt u dus verweten dat u daar eigenlijk niet Kunt in dat natuurgebied mag zitten? Ja, er wordt mij verweten dat ik daar zomaar een kaal voor koop. En als uh, nou, je hier dat is de burgemeester, die mag alles. We uh, ja. uh, hebben weinig natuurbezit, nou is dat een prettig wandelterrein. Ja. Uh, en uh, het zou wat waard zijn als dat zo kon blijven, natuurlijk. Maar, eh, en, maar, maar ja, goed, je bent een... met projectontwikkelaars in Zandvoort bepaald niet onbekend in ieder geval. Nee, nee, nee. dat zijn ze in vele soorten.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 Hoe zal Altijd het er nu ook weer uitzien? Ja. ja. Ja, dat is... Uh, het ligt eigenlijk voor de hand, hè? Als de mensen het voor het zeggen ja, krijgen... Ze die... hebben het eigenlijk voor het zeggen. En je ziet een steeds grootschaliger maatschappij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 niet meer naar een nog grootschalige maatschappij toe moet. Hij gaat er gewoon door, hè? Dus, uh... Niet uit zijn eens draaien. Nee, maar hij is zeer gemotiveerd. Ja. Yeah. Maar, uh, ja, als ik het simpel moet zeggen, ik geloof dat het, uh, het sleutel voor het uh, geld, dat ik je ook weer echt een jongens. Dat draait de hele maatschappij toch weer om de laatste tijd. Uh... Zoveel ja, ook? geld vergaren. Uh, uh... Ja, de hè. Dan moet iedereen verwijken. Het is toch zo?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 Kleine meisje wat daar uh, door de duinen. Zeven jaar, De ouders gaan er naar deze die ja. oh, ja. hebben wat, We hebben verschillende bunkers bewoond, Met toevallig de deze vrij kwam, dat ik zelf kinderen mocht krijgen. En uh, hoe ziet u dat, die plannen met die uh, kerken? Nou, ik kan me niet voorstellen dat de gemeente Zandvoort daar toestemming uh, voor geeft. Want als ze hier komen om die bunkers uh, af te breken, dan is het van de natuur niets meer over. Want als één. Oh, uh, dat uh, uh, moet opgeblazen worden. En, en juist rondom de bunkers is het mooi begroeid. En als het allemaal die gaten erin krijgt en, dan, en het is een terrein voor kervens, Nou ja, dat, die mensen hebben geen uh, echt gevoel voor zo'n wild stukje natuur. Als het er niet is, als ze er nu zouden komen staan tussen de bunkers. is is nog wat anders, maar nu om die bunkers af te breken. Maar die bunkers ja, zijn toch vochtig zeggen ze. en bouwvallen. Vochtig? Ja? Zijn ze vochtig? Nee hoor.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 Even als de verkeerde indruk die hij geeft over dit door de bunkerbewoners beschermde landschap. Want juist door de aanwezigheid van die grote stadsbewoners gedurende 32 jaar is het Kostenloerpark het mooiste begroeide stukje duim van heel Zandvoort. Heeft dat gezegd. En halna. Uh, Even ik. En de bouw, te dus spullen. Wat gaat u nou doen als hij het toch probeert af te breken? Daar ga ik er bovenop zitten. Dat doen we allemaal.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 Uh, grote bungalows opgezet zetten met een park erdoor u moet de mensen even nagaan die alles door dat park heen gelopen zijn dan weten ze niet te vinden want ze komen niet meer. u heeft daar een prachtig stukje natuur liggen dat is gekomen toen ze daar deze huizen gebouwd hebben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 Met een uitzicht, want ook dat is natuurlijk belangrijk. Dat kan je maken. Ga nou, daar maar eens kijken. Dat, Zo, ik... in het dat zou je in het kostverloren kunnen doen. Daar moet je natuurlijk wel mensen voor hebben die daar over kunnen adviseren natuurlijk. U bent zelf makelaar, hè? Zijn... Ik ben van mijn beroep is makelaar, ja. Maar dat heeft natuurlijk niks te maken met, met bouwen van huizen. Hè? Want ik bouw, ik bouw geen huizen voor, dat doe ik niet. Het gaat mij hier om een stuk gemeente. Ik zit voor de gemeente, ik zit niet als makelaar. Dat heeft, dat heeft er niks mee te ja, doen. Welke portefeuille heeft u? Ik heb de portefeuille van openbare werken, publieke werken zoals dat heet. Woningbedrijf en grondbedrijf. Dat is mijn portefeuille.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 En zo dadelijk de P van de A. Eerlijk is eerlijk. Waar gaat het om? 37 bunkertjes. Keurig verborgen door de Duitsers onder zandhopen, Duinen en hoog opgaand struweel. Eén met de natuur. Bunkertjes. Wit geschilderd. Eén raampje links. één raampje rechts. Deurtje in het midden. Daarboven de naam. De uithoek. Een voorbeeld. Berenhol, de vijverhut, de schelp, de witte raaf. Eén daarvan bezoeken we op zoek naar echte, eerlijke emoties.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 Nee. Geen scheur in, je niet uh, met de beste wil van de wereld. Je mag overal beden. kijken. Nee. Uh, of er een scheur in zit of die, Dat zijn mijn Ik heb gewacht. Nou ja, dan nee. kan iedereen overkomen, Ik kan mijn buitengas komen. Dat zijn hele echte. Ja. Dus u ziet, er is toch echt niets bouwvalligs aan. Uh, als er gezegd wordt, we hebben geen ventilatie genoeg, dan ziet u het hier en dan zitten u het daar. Dat erin... Dus uh, we stikken hier niet. Nee, hey, hè?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 heb ik iets van uh, heb ik schimmel in mijn kast? er moet is mijn glazen kastje bij ik alles in moet hebben dus je kunt zien dat hier geen vocht is nee geen schimmel geen even schimmel. Kijken. wil u ergens onder nee. van schimmel? Nee, geen schimmel iets nee nou, zijn helemaal overtuigd nee, nee nee nee moet je helemaal. goed luisteren ja. anders zeggen ze bij wijven spreken u neemt de boel in de maling ja. uh, u ziet uh, ik heb Onze helemaal geen kreet geen vocht even kijken oh, even kijken even overtuigen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 ter land. Het nou, natuurgebied, ben ik het volledig mee eens. Ik vind dat een natuurpark moet blijven. Dat vindt ook de PvdA overigens. Uh, maar die recreatie land, daar zijn nog wel wat moeilijkheden mee. Want recreatie ter land, daar kun je onder verstaan dat mensen daar mogen wandelen. Maar je kan er ook onder verstaan dat er een motocross georganiseerd wordt. Dat is ook recreatie ter land. Het lijkt me niet zo uh, zinvol om in een natuurgebied uh, bijvoorbeeld een motocross te organiseren. Of uh, leuke vakantie voor horde uh, Rotterdammers met barbecues en zo.